Dit is Maut Schreurs met het NWS-journaal. De demonstratie van de lopen. Ze liepen van Rotterdam-Zuid over de Erasmusbrug richting de stad. En daar werd op het Willemsplein een minuut stilte gehouden. En er werd gebeden. De betogers kandeerden onder meer Alu Akbar. Ook riepen ze op tot eenheid in Turkije na de mislukte staatsgreep. Gisteravond was er ook een demonstratie van Turken in Rotterdam. Toen was de sfeer grimmiger. Minister Koenders is blij dat de koep in Turkije is mislukt. Koenders roept op tot kalmte, ook bij de Turkse regering... en hoopt dat de mensenrechten gerespecteerd zullen worden. Daarom wil hij met zijn Turkse ambtgenoot praten... over het voornemen van de Turkse regering... om te onderzoeken of de doodstraf ingevoerd moet worden. Nederland en de Europese Unie zijn daar principieel tegen... Koenders maakt zich verder grote zorgen over het ontslag van bijna 3000 Turkse rechters. Hij zei dat de EU de Turkse minister van Buitenlandse Zaken maandag in Brussel hoopt te ontvangen. De vrachtwagenchauffeur die donderdag in nice een bloedbad aanrichtte was erg snel geradicaliseerd. Dat valt volgens de Franse minister Kazneuf op te maken uit verklaringen van mensen uit zijn omgeving. Hij spreekt tegen dat de man een soldaat was van IS, zoals de terreurorganisatie zelf meldde. De zus van de dader heeft tegen persbureau Reuters gezegd... dat haar broer vroeger psychische problemen had en daarvoor jarenlang hulp kreeg. De veertiende etappe van de Tour de France is gewonnen door de Brit Mark Cavendish. Hij versloeg Alexander Christophe en Peter Sagan in de massasprint. Het is voor Cavendish zijn dertigste ritzege in de Tour. In het algemeen klassement heeft Froome nog altijd de gele trui in bezit...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 Ja, dat allemaal op die 106.9. Hey. Ik wou net zeggen. Stoppen Stop Stoppen ermee. Stop ermee. 106.9, dus uh, vanuit Zandvoort. En uh, ja. We gaan een verzoek draaien. Een verzoekje draaien. Ja, en die is uh, van afkomstig van de uh, mooie auto. En die vraagt een plaatje aan uh, van André Hazes. En ik leef mijn. Uh, nee, nee, ik leef niet mijn eigen leven. Nee. André Hazes Jr. Ik leef mijn eigen leven. Ja wel. Sorry uh, Maya, maar jij, wou, jij wilde leef worden volgens mij.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 mij nu gaan. Oh. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt.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 Leven zoals ik dat wil Ik bemoei me toch ook niet met een ander Uh, ja, ik leef mijn eigen leven hier bij CFM 106.9 vanuit Zandvoort. En dit is uh, ondergetekende Fred High bij Entertainment for You. En we gaan lekker verder met Javi Escalar en uh, Baila Morena, Mia. Baila Morena, Baila Morena. Bijna, bijna, bijna, Morena. Y tú te asomas a mi balcón de amor, ¿Cómo me gusta? Baila, baila, baila morena. Javi Escalera en uh, Baila Morena Mia. En uh, ja, wat gaan we doen? Uit de Entertainment For You Dutch Top 5. Zo is het, uh, de nummer 1 uit de uh, Entertainment For You Dutch Top 5. Saskia Solvoel en jij en ik... dan de nummer 1 entertainment voor uh, u, het uh, top uh, uh, ja, top 5, Saskia Solvol en uh, jij en ik, en we gaan lekker verder met uh, Wally McKee en uh, De Lemming en Ready to Love. was hij dan. Wally McKee en The Lemming en Ready to Love. Ja, hier uh, was hij, uh, even kijken, volgens mij een uh, kleine, kleine maand geleden was hij hier in de studio aanwezig, inderdaad, uh, met zijn, zijn Nederlandse single en natuurlijk Queen Dracula. En gaat zomaar verder, alle hits die uit de jaren 70 uh, ja, die hebben uh, toen afgespeeld eigenlijk. Ja, en uh, nou ja, als het goed is, dan zien we binnenkort weer. En uh, natuurlijk 24 september, dan uh, zien we Itamar van het end hier weer uh, in de studio uh, bij CFM. En uh, ja, daar, uh, daar mag je persoonlijk ontmoeten. Dus uh, wil je dat uh, en uh, ja, wil je er gewoon eventjes bij zijn hier in de studio... dan kan dat. Dan uh, moet je eventjes een mail sturen naar zandvoortradio.gmail.com. En dan uh, ja, gaan we daar gewoon uh, iemand uitloten. En uh, ja, dan mag je met twee personen hier naartoe komen om... Uh, ja, eventjes uh, lekker een uitzending bij te wonen... en dan uh, dat samen met uh, Itamar natuurlijk. We gaan lekker een plaatje drijven van Tino Martin. En uh, ja, hou me vast. Ik heb het zo vaak moeten horen... heb jij nog steeds geen vriendin? Ik stond er echt wel voor open... maar ik geloofde er nooit in. Want soms was ik te vroeg...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 Want soms was ik te vroeg, soms was ik te laat Tot dat ene moment dat jij voor me staat Geen weg meer terug, geen redder meer raad Ik wil dit gevoel echt nooit meer laten gaan Aan mijn vast, aan mijn vast Ik wil je lijf dicht tegen me aan Als je hand zag je stil door mijn haren Lekker is dat als je verliefd bent. Ja, zo is het Tino Martin. En uh, ja, hou me vast. En dat allemaal op die 106.9 hier vanuit Zandvoort. Uh, mijn naam is Fred Heij. En ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur. Zodadelijk gaan we nog eventjes bellen met de, de, de duo Hollandio's. Ja, en uh, gaan we eens eventjes kijken hoe het daarmee is dat. Nu gaan we een plaatje draaien. En dat is de, de allernieuwste van uh, Cornel. De Zuid-Hollandse Cornel En uh, ja, dat nummer heet Jij Alleen. Het leven kan zo prachtig zijn. Zonder haat en zonder pijn. dan zie ik veel verdriet. Leef mijn leven op mijn wier, niet en maak hoop plezier. dan gaat er niet aan mij voorbij. Want jij alleen maakt mijn hart gelukkig. Jij ja, jij alleen weet waar ik van hou. Gewoon van dag tot dag en maakt me niet meer druk. Alles komt zoals het komt, niet en riecht de wereld rond en volg mijn eigen hart. Want jij alleen maakt mijn hart gelukkig. Ja, jij alleen weet waar ik van hou. Dan? Ja, Rotje Knoer, Holland. Ja, en jij alleen. Ja, het is een heerlijke plaat, lekker vrolijk worden van. En uh, ja, zo ook van deze plaat uh, van het Songfestival, natuurlijk. Douwe Bob en Slow Down Brother. I'm going and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a met Jolien en mama. Maar ja, daar gaan we zo eventjes mee verder, want uh, ja, we gaan eventjes eerst iemand in de uitzending halen. Ja, ik uh, kreeg hem eventjes niet te pakken. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Ik zou zeggen een hele goede avond. Hey, goedenavond, mensen. Ik vader zoek van de Hollandio's. De Hollandio's. <lacht> ja. Ja. Goed. ja, je bent alleen? Ja, ik zit in Spanje, even. Oh, uh, oké. Okay. Oh, op, dus... Uh, nee. en, uh, we doen iedere avond de show hier. Uh, maar wederhelft Janske is in Nederland achtergebleven. Oké, okay, dus uh, jij bent gewoon uh, artiest aan het spelen in Spanje? Ja, ik, okay, ik ben niet okay. op vakantie, maar iedere avond uh, moet ik optreden hier. <laughs> dus uh, ja, eigenlijk wel, wel en geen vakantie. Nou, uh, geloof maar dat het geen vakantie is. Dat denken ze allemaal wel, maar als je hier tekeer gaat, s'nachts of overdag, ja. met deze hitte, want het is bloed heet hier... Ja, de puur s'avonds die werk niet, uh, niet meer goed doen, dat gaat gewoon niet. Ja, dus... want uh, waar, waar zit je in Spanje? Ik zit vanavond zit ik in Benidon. In Benidon, maar dus even kijken, uh, een graadje of 35? Zo hmm, op de dag? Ja, iets, iets minder hier, ja. maar in de zaak is het natuurlijk heel erg warm. Ja. Ze hebben wel airco's, maar dat is voor ons ook weer niet bevorderlijk, voor onze stemmen. Dus, uh... Nee, inderdaad, want het uh, gaat een beetje ja, rommelig klinken, laat ik het zo zeggen. Ja, klopt. Ja. Hé, hey, uh, uh, even over het nummer uh, getekend door het leven. Ja, onze nummer singt Ja, hoe, uh, hoe is die ontstaan? Nou, ik heb, uh, ik heb zelf de tekst en de muziek geschreven. Ja. We zaten een, uh, we zaten een beetje op een doodsporen met, met ons duootje. Eigenlijk is het ook maar gewoon puur voor de fun wat we doen. Hoor. We verwachten ook nooit niks ervan. Maar we zaten bij uh, mijn platenmaatschappij En er werden steeds liedjes aangeleverd over het sterretje. En het maantje en het zonnetje. Ja, inderdaad. En wij hadden toch wel eens iets van uh, dat we iets uh, meer inhoud in onze liedjes wilden hebben. En toen ben ik zelf gaan schrijven. En uh, nou ja, goed, toen is dit uiteindelijk het resultaat geworden. Waar we al wij heel erg uh, achter staan. Oké. Okay. En uh, ja, helaas is, uh, is ze er zelf niet bij. Nee, Janske zit in Nederland. Die zie ik, uh, die zie ik donderdag pas weer. Oké, okay, die, uh, die vliegt naar Spanje toe, bij ik aan. Nee, die heeft zelf de optredens in, in Nederland. En uh, ik, uh, ik doe deze tour uh, doe ik al een hele tijd in Spanje. Iedere ja, dat is, een, uh, is dat een artiestentour of uh, is dat gewoon uh, geheel zelf uh, geregeld? Nee, dat doe ik in mijn eentje. Back to the Roots heet uh, deze show. Iedere avond uh, bomvol overal, dus uh, ik ben een gelukkig mens. Ah, Oké, okay. nou ja, sowieso inderdaad, want uh, ja, daar doe je het voor uiteindelijk. Daar doe we het voor, inderdaad. Ja. Hé, hey, uh, er is ook een, een nieuw album uit, begreep ja. ik? Ja, klopt. En uh, dat, dat in, heeft dezelfde nou, titel? Uh, uh, nee, de, de, het album heet uit ons hart. En dat komt ook omdat we alles wat we geschreven hebben, we hebben bijna alle liedjes zelf geschreven. Ja, die hebben we een beetje uit ons hart geschreven. Dus wat we, wat we zelf gevoeld hebben, dat hebben we ook proberen over te brengen op de, op de CD. En ja, wij denken dat het goed gelukt is. We weten we natuurlijk nooit zeker, maar wij denken van wel. Ja, nou ja, ik bedoel, kijk, daar gaat het om. Uh, ja, je, je, maakt het, uh, je maakt een album natuurlijk. En uh, ja, je gaat ervan uit dat jij uh, voor jouw gevoel dat het allemaal goed is. En, uh, ja, ja. Of het uh, overkomt bij uh, de ander. Dat is uh, altijd vraag 2 natuurlijk. En dat is altijd ja, afwachten. Ja, dat klopt. Hey, maar in ieder geval, uh, ja, ik weet niet, uh, waar kunnen mensen jullie vinden? Ja, we hebben Facebook, we hebben Twitter, we hebben, we hebben alles op mijn website www.doorlandio's.nl En uh, ja, goed, we zijn altijd wel ergens te zien in het land. Uh, volgende week hebben we tv-opname weer in Kropswolde bij, bij Groningen, Toppers van Oranje. Uh, over een paar maanden uh, gaan we weer met het Megapiraatstrijd mee. Daar zijn we even uit geweest omdat we het zelf veel te druk hadden. Ja. Omdat ik ook voor heel veel andere artiesten op het moment aan schrijven ben. Uh, er staan op dit moment vijf ja. liedjes van in de, in de hitparades. Die nou, je, je, je, je schrijft ook voor andere artiesten? Ja, ik heb okay. nu Willem Bartus voor mij, al word ik dan wat ouder. Roy Donders is voor mij, uh, hoor je het ritme van mijn hart. Tamara Tolles voor mij deze nacht naar de Hollandio's en nog het Mocum Trio uit Amsterdam. Dus ik, ik ben wel altijd heel erg druk voor of, alles. Oftewel een hele doos vol. Ja, heel hele doos ja. vol. Ja. <laughs> hey, uh, ja, je zei het al op Twitter, op Facebook, uh, www.hollandioos.nl Ja. Uh, zijn er nog andere, uh, behalve de, de artiesten Piraten uh, waar jullie optreden, waar nog kaarten voor te krijgen zijn eventueel? En waar kunnen ze die dan uh, krijgen? Bursche kermis, dat soort evenementen. Maar ik denk dat dat allemaal een beetje gratis intree is, uh, dat soort dingen. En uh, De mensen kunnen ons in elk geval uh, boeken bij Lucasse Producties in Nijmegen. Daar zitten we exclusief. En voor de verdere rest uh, zien ze ons wel een keer voorbij, uh, voorbij komen. Weet je. Of we kunnen ja. wel reclame gaan maken, maar uh, we zitten overal eigenlijk in Nederland. En we, overal komen we altijd wel bekende tegen. Zelfs hier in Spanje komen ook veel fans van de Holandio's tegen. Er komen ja. vanavond weer mensen het nieuwe album ophalen van de Holandio's, wat ik meegenomen heb. Dus uh, we gaan elkaar vast wel zeker ergens zien. Jou of de luisteraars of iedereen. Ja, nou ja, ik, ik hoop je zeker een keer uh, hier in de studio te zien uh, samen. Ja, helemaal goed zo. Eh? Uh, ja, dan gaan we in ieder geval uh, het plaatje draaien. Getekend ja, door het leven. Ja, ik vind het, leuk, uh, vind het leuk dat jullie aan ons gedacht hebben dat we even een uitzending mochten. Ja, nou ja dat is uh, vanzelfsprekend eigenlijk een beetje. Ja, ik bedoel, zonder de radio, zonder de artiesten, ja, uh, we hebben elkaar een beetje nodig. Hè? Ja, helemaal goed. Inderdaad. Klopt. Ah, Oké, okay. hey, ik zou zeggen ja, Geniet nog even van het weer daar in Spanje Want hier is het uh, ja. Ja, niet zo best nog Maar goed Ik uh, okay, ga ik zeker doen ja, Ik en, zal het zonnetje mee naar Nederland nemen van de week. Ja, nou, uh, het, uh, het belooft in ieder geval veel goeds voor volgende week Dus uh, laten we het afwachten Helemaal goed ah, Oké. Okay. Hey, dankjewel voor ja, je tijd Oké, okay, groetjes, fijne hey, avond Zelfde, goedjes doei doei. Doei, doei. Doei, doei doei Getekend door het leven Duo Hollandio. Het haar plicht te zitten voor het raam onder het rode licht. Ze deed het zo genoeg voor haar vriend, maar die komt alleen maar langs als ze iets heeft verdiend. Hij liet haar geloven, zij was zijn vreemd een man zonder. Zij zich aan klanten geven Ze verkoopt zich aan mannen Alleen maar voor geld Over echte liefde Is haar nooit iets verteld Nog steeds die hoop, bijna iedere dag dat zij door het leven kan gaan met een stralende lach. Zonder hem was alles anders gegaan. Misschien als zij de drank en wil laten staan. Ze heeft nog het recht op de menselijk te staan. Met een man die liefdevol naast haar zal staan. Zij zich aan klanten geven. Verteld Over echte Liefde Is haar nooit Iets verteld Zo waar is dan De Hollandioos. En ja En getekend door het leven Ik zou zeggen Ja, allemaal Nog een hele goede avond als je net inschakelt Dit is ondergetekende Fred Heij Bij ZFM Entertainment View. En, uh, ja, we gaan nog even een plaatje draaien en dan draaien we zo nog eventjes de drie van op, uh, de, de drie op een rij van Fred Heij. Ik kom helemaal niet meer uit mijn woorden. Oh, dat was even wegzwijmelen, wegdromen. En uh, ja, we gaan nu het uh, juiste plaatje draaien wat uh, Maya zo net aanvroeg. Ja, van André Hazen junior. En leef nou Maya, hier komt hij dan hoor, de juiste. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had.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 Van de Hazes junior en aangevraagd door mijn Oudsoorn. En dat allemaal, ZFM, 106.9 tot klokjes van 7 uur ben ik bij u. Ja, en dan vind ik het eigenlijk wel weer welletjes. Ja, ik ben al vanaf 3 uh, vanaf uur eigenlijk uh, aan de gang. Ja, eerst 2 uh, uurtjes op het strand geweest in, uh, in samenwerking met uh, de collega's van Haarlem 105 natuurlijk. En uh, ja, nu hier 2 uurtjes hier en dat uh, vind ik wel eigenlijk genoeg, zo'n 4 uurtjes op een dag. We gaan, uh, ja, een plaatje draaien van Mariah Carey in I Still Believe. Ja, ik zou zeggen, bij deze alvast eh, bedankt voor het luisteren. Zo, eh, als u vanmiddag ook hebt geluisterd natuurlijk. Eh, dit waren weer de vier uurtjes eigenlijk eh, ja, van mijn kant af. Twee uurtjes entertainment voor jou natuurlijk. Ik zou zeggen, graag ja, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, Joep, doei en de Marshal.